12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nederlandse vrijwilligster vermoord in Ghana. Spanningen in Lahore houden aan en sneeuw weerspelbreker voor wielerwedstrijden. Het weer. Het is bewolkt en soms valt er dus wat sneeuw. In het zuiden is ook nog regen. In het noorden is het rond het vriespunt. In het zuiden zo'n 2 graden. Komende nacht en morgen overdag valt er vooral in het zuiden en langs de kust nog af en toe sneeuw. Alleen het noorden maakt morgen kans op wat zon en het blijft licht vriezen. In de Ghanese stad Thema is een Nederlandse vrijwilligster vermoord. Een 25-jarige vrouw uit Groningen werd op klaarlichte dag doodgeschoten. Contact met Richard Jeboa van Neviso, de hulporganisatie waar ze voor werkte, dat moet een enorme schok zijn. Ja, in eerste plaats wil ik uh, zeggen dat onze gedachten naar de nabestaanden gaan. Het is een uh, hele schok voor ons geweest. Uh, we hadden het helemaal niet verwacht, want we okay, kregen heel veel goede positieve nieuws... van de vrijwilligers die daar actief waren en van de lokale bevolking. Want wat is er gebeurd? Uh, wat we hebben begrepen, en uh, het is nog niet officieel, maar wat we tot nu toe hebben begrepen... dat zij onderweg waren vanuit uh, hun uh, plek waar ze aan het werken waren naar huis en onderweg zijn ze overvallen. U spreekt van meervoud, hè? want ze was dus niet alleen? Nee, ze was niet alleen. Ze waren in een groep. Uh, met met andere vrijwilligers? Met Nederlandse vrijwilligers als uh, Romeinse vrijwilligers. En bij die overval is een schot gelost? Ja, klopt. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk in Ghana? Nou, uh, ik kan u zeggen, nou, uh, ja, Ghana is een, een van de meest... Uh, veilige plekken in uh, heel de regio West-Afrika. Ja, uh, we hadden het helemaal niet verwacht. Uh, ja, we zeggen altijd van ja, wil je Afrika meemaken, dan ga naar Ghana. En ja, dus dit komt voor ons heel, als een hele grote schok. En wat is er eigenlijk met de andere vrijwilligers gebeurd? Uh, die hebben we meteen uh, naar Nederland gehaald. Uh, met, uh, met ondersteuning van de Nederlandse ambassade en buitenlandse zaken... is het ons gelukt om hen uh, naar Nederland te halen. En ze zijn vanochtend aangekomen. En het project zelf? Het uh, project zelf, uh, op dit moment hebben we het stopgezet en uh, we willen eerst ons uh, focussen op uh, vrijwilligers uh, staan en nabestaanden en dan vervolgens gaan kijken wat we mee gaan doen. Dank u wel, Richard Jeboa van hulporganisatie Neviso. Het blijft onrustig in Lahore in Pakistan. Gisteren werd een christelijke wijk daar in de as gelegd door woedende moslims. Aanleiding was een beschuldiging van godslastering aan het adres van een christen. Correspondent Lucas Wagenmeester is in Lahore. Hoe is de situatie daar nu, Lucas? Uh, ik kom net uit die wijk uh, vandaan. Een zeer gespannen, echt een heel ontwikkelde sfeer eigenlijk. Hè. Spontane demonstraties, ongelooflijk veel politie. Maar de menigtes, die vormen zich heel snel. En het beweegt zo met golven door die wijken. Het werd op een gegeven moment zo vervelend dat ik zelf ook uh, even ben weggegaan. Ik heb gezien een enorme ravages daaraan gericht... Huizen zijn in brand gestoken, hele winkels afgebrand. en ben meegenomen naar twee kerken. Kleine gebedsruimtes waar kruizen van de muur zijn gerukt en kapot gegooid. Bijbels in brand gestoken. Echt een volksgericht hè, van een omvang, zoals ik het in ieder geval, echt niet eerder gezien. En ja, waar is het gisteren misgegaan? Nou, het begon met een conflict tussen twee mannen, een moslim en een christen. En die christelijke man die is op een gegeven moment van blasfemie beschuldigd. Hè. Nou, de profeet Mohammed hebben beledigd. beledigd. Nou, het is niet eens duidelijk of dat waar is. Maar ja, zodra het woord uh, blasfemie is gevallen in Pakistan... dan voelen fundamentalisten zich gerechtigd. Dus ja, zoals je nu hier ziet, een hele christelijke wijk plat te branden. Het toont aan dat minderheden, vooral, uh, vooral de christelijke minderheid natuurlijk... het verschrikkelijk moeilijk heeft hè, in Pakistan. Mensen verwachten ook echt geen gerechtigheid. Hè. Dus ze vertellen me net, uh, hier gaat niets veranderen. Mensen roepen tegen uh, dat ze weg willen uit Pakistan... Dat ze zich echt niet veilig voelen en dat is precies natuurlijk wat de fundamentalisten dit hebben aangezicht, wat, wat die denken. Dankjewel Lucas, verslaggever Lucas Waagmeester vanuit Lahore. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In de Hangpu rivier bij de Chinese miljoenenstad Shanghai zijn de afgelopen dagen 900 dode varkens gevonden. De autoriteiten staan voor een raadsel hoe ze daar zijn terechtgekomen en van wie ze zijn. De rivier is een drinkwaterbron voor een deel van Shanghai. Het regionale waterbedrijf zegt dat de kwaliteit van het water niet is aangetast en dat er uit voorzorg elke dag metingen worden gedaan. Vermoeden bestaat dat de honderden varkens uit een naburige provincie komen. De autoriteiten onderzoeken of daar een epidemie heerst... die de dood van de dieren kan hebben veroorzaakt. Ja, afgelopen weken was het eigenlijk gewoon lente. Maar u heeft het gemerkt, het is weer een stuk kouder. En daardoor gaat nu vandaag de Ronde van Drenthe niet door. De sneeuw gooit roet in het eten. Femi van Issem, voorzitter van de Ronde van Drenthe, Goedemiddag. Goedemiddag. Is er veel sneeuw gevallen? Op verschillende plaatsen, ja. Uh, we hebben dus, we zijn om zeven uur vanmorgen bij elkaar gekomen met de politie en de jury en de organisatie. En de politie uit uh, Emmen waar de stad was, want was uh, de de wear was de uh, Drenthe, is het, uh, was het ongeveer een, een, een 5 centimeter. En uh, hier in Ogeveen was het uh, 2 centimeter. Maar ook Koevoorde meldde dat de wegen niet uh, goed waren. Nu Twee weken geleden was Kuhne-Brussel-Kuhne. Werd toen ook afgelast. Toen had de organisatie nog overwogen om misschien een soort criterium te rijden. Heeft u ook dat nog overwogen om dat dan sneeuwvrij te maken bijvoorbeeld? Nee, dat kan, dat kan hier niet. Dat was niet nee, te doen? Nee, nee, dat kan echt niet. Niet tegenop te schuiven? Uh, dan zou je het in Emmen moeten doen. En in Koevoorden, want omdat daar alle twee een wedstrijd waren. Bij de een was het voor de heer en dan voor de, de Nofilon EDR Cup. En dat moest ook richting uh, Duitsland. En ja... Dan kan je echt niet uh, een rondje gaan maken, want de wegen zijn gewoon niet goed. Welke belangrijke namen deden er eigenlijk mee? Nou ja, je had dus uh, bij, de, bij de pros had je de Saxo Bank en de vakantie, um, eh, Blanco en je had Euskatel. Uh, er waren gro nou ja, grote uh, proeven uh, uh, aan, aan de zes pro-touren aan de stad. En bij de, na, bij de dames was natuurlijk Marianne de Vos en Annemiek van Vleuten en dan Ellen van Dijk en die hebben vorig jaar of uh, gisteren een hele goede of een dijk van de wedstrijd neergezet. Ja, wij willen dus uh, dat eigenlijk vandaag weer herhalen, want de vernieuwde Vanberg die is toch de slag uh, vorig, uh, gisteren uh, veroorzaakt. Dus... En die kwam er vandaag weer in. Iedereen we had er, er zin in. Ja, de dames. Ja, ja. Waarom Iedereen had er zin in. Maar ze begrijpen wel het besluit van u als ja. organisatie. De, we hebben niet meer eens complimenten van de ploegen gekregen. Ze, waren, ze zijn allemaal uh, uh, bij het Hotel Hoge veenig nog langsgekomen om de transponders en alles in te leveren. Maar er was allemaal een scholenklopje of een omhelving. En ja, ze zijn nu allemaal uh, weer uh, huiswaarts. Italië, Spanje, Amerika. Hè. Dus, uh, ja. Het is voor ons, ja, uh, uh, nou, we zitten in dus vierde, uh, als een zielig hoopje nog, uh, nog in het totaal achter. Ja, sterkte ermee in ieder geval. Sterkte ermee en volgend jaar hopelijk beter. Femi van Inzum, ja. voorzitter van de Ronde van Drenthe. Dank u wel. In de Duitse plaats Bagnang bij Stuttgart... zijn vannacht bij een woningbrand zes kinderen en een volwassene omgekomen. De woning maakte deel uit van een appartementencomplex. Alle slachtoffers woonden in hetzelfde appartement. Volgens de Duitse politie waren op het moment dat de brand uitbrak... dertien mensen in het appartementencomplex. Zes konden zich in veiligheid brengen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Na veertig jaar keert een oude waarschuwingsboodschap terug... op een metrostation in Londen. Speciaal voor de weduwe van acteur Oswald Lawrence... die het omroepbericht ooit insprak. Jarenlang hoorden reizigers hem waarschuwen, mind the gap. Maar vorig jaar werd het bandje vervangen... tot groot verdriet van de vrouw die vaak met de metro rijdt. En daar nog altijd even de stem van haar overleden man hoorde. Nou, een brief aan de directie van de metro is besloten dat speciaal op Embankment Stadium, Station de oude boodschap terugkeert. De waarschuwingen in de metro's en op de stations werden jarenlang door verschillende stemacteurs ingesproken. Maar ze hebben allemaal plaatsgemaakt voor een vrouwenstem uit de computer. China gaat zijn regering ingrijpend reorganiseren. Uit officiële berichten uit Peking valt op te maken dat het allemaal efficiënter moet. Het aantal ministeries wordt teruggebracht van 27 naar 25. departement voor de spoorwegen en dat voor familieplanning verdwijnen. Het spoorwegministerie was berucht vanwege de vele corruptieschandalen. Zo hield de verantwoordelijke minister overheidsgeld achter om zijn tien minnaressen te onderhouden. De ministerie van Familieplanning was al heel lang impopulair... vanwege de gedwongen geboortebeperking. Naar aanleiding van schandalen over productveiligheid... wil de regering wel de rol van de voedsel- en medicijnen-toezichthouders versterken. De politie heeft gisteravond de verdachte van een schietpartij... in een kledingzaak in Oosterwijk gearresteerd. De man uit Haghorst zou gistermiddag vlak voor zes uur... de eigenaar van de modewinkel in zijn hoofd hebben geschoten, de politie. Uit het onderzoek uh, bleek dat de aanleiding voor het incident in de zakelijke sfeer lag. En daarbij uit dat onderzoek kwam ook uh, ja, een naam van een mogelijke verdachte naar voren. En daar heeft de politie op, uh, op ingezet. En dat resulteerde later op de avond in de aanhouding van een 56-jarige man. De eigenaar van de modezaak ligt in een ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Sport. In Tokio spelen de Nederlandse honkballers tegen Japan. Het is de tweede wedstrijd in de tweede ronde van de World Baseball Classic. En winst betekent toegang tot de halve finale. Andy Houtkamp, de eerste twee innings zitten erop. Hoe staat Nederland ervoor? Het gaat niet goed voor Nederland. Nederland staat 6-0 achter. De slagploeg van Japan, die in dit toernooi tot nu toe niet zo op dreef was, heeft de ballen van Rob Koordemans, de openingswerper van Nederland, goed in het vizier. Want maar liefst drie homeruns in de eerste twee slagbeurten zorgt ervoor dat Japan met 6-0 voorstaat. Maar het is en blijft hongbal. Een wedstrijd duurt nog lang. Koploper PSV liep gisteravond tegen een pijnlijke nederlaag op. Heer de Veen was in het eigen Abelenska stadion met 2-1 te sterk. PSV-coach Dick Advocaat vond dat zijn ploeg vooral in de eerste helft... werd afgetroefd en dan vooral op werklust. Ik vond niet dat ze daar door uh, midden van het voetbal... Normaal, ik vind strijden dus heel belangrijk en dat deden ze heel goed. Ze gaven PSV geen meter in de eerste helft... Uh, waardoor wij niet aan het voetballen kwamen. Op het spelen konden we ook niet, deden we niet. Spits kreeg een goede bal, dus uh, dan wordt het moeilijk. Dus dat deden ze goed. En de werklust. Nou, de tweede half is er wat anders tegenover. En dan zie je één ploeg spelen en, de, en dan moet je ook drie koers maken. En dat gebeurt er ook niet. Feyenoord kan straks bij winst op gelijke hoogte komen met PSV. Al heeft de Eindhovense ploeg wel een veel beter doelsaldo. Rode JC is in kerkrade de tegenstander van de Rotterdammers. En die wedstrijd wordt gevolgd door Frank Wielaert. Frank. Eh, Roda natuurlijk niet in, uh, geen superseizoen Sterker nog, ze staan 16e. Dat biedt perspectieven voor de Rotterdammers. Dat zou je zeggen, ja. Maar sinds de winterstop is er wat veranderd bij Roda. Namelijk dat ze thuis redelijk onverslaanbaar zijn. En het uh, getal van de dag is één. Niet alleen omdat uh, Feyenoord eerste kan worden. Samen met PSV dan weliswaar. En dat zou dan niet zo heel lang hoeven duren. Want Ajax moet vanmiddag natuurlijk ook nog voetballen. Maar uh, dat is wel de inzet van de dag. Feyenoord dus PSV achterhalen op de eerste plaats. En Rode JC, een ander opmerkelijk feit... sinds de wintersop, vier keer thuis gespeeld... en alle vierde keren in de eerste minuut gescoord. Er wordt dus uh, alertheid verwacht van de Rotterdammers. Maar ook zij hebben één keer in de eerste minuut gescoord. En dat was thuis tegen Rode JC. Toen maakte pellen de 1-0 al in de eerste minuut. Kortom, we zijn er vanaf het begin af aan allemaal scherp op. Tenminste, als het goed is. Wij wel op het veld gaan we dat zo meteen allemaal zien. En het flitsen van deze wedstrijd kunt u natuurlijk straks horen in de perstribune op deze zender Radio 1. Oostenrijkse skier Marcel Hischer heeft zich na de eerste manch van de wereldbekerwedstrijd in de Sloveense plaats Kranjska Gora verzekerd van de eindzegen in de slalom. Hij profiteerde van het uitvallen van zijn naaste concurrent, de Duitse Felix Neuhoiter. Geen enkele skier kan Hischer nu nog achterhalen in punten. Hischer won vorig jaar de Algemene Wereldbeker en leidt nu ook dus in dat klassement. Nog een keer de hoofdpunten. In Ghana is een Nederlandse vrijwilligster vermoord. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Groningen. Die werkte voor de vrijwilligersorganisatie Neviso. In Lahore in Pakistan houden de spanningen tussen christenen en moslims aan. En een sneeuwval zorgt er vandaag voor dat de Ronde van Drenthe niet doorgaat. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Omroep Max Geoondheen met de perstribune.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 Welkom bij deze persconferentie. Hij Haarjongen hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En we kijken natuurlijk ook vooruit naar de gebeurtenissen... die ons op die terreinen te wachten staan. Dit uur te gast Miluska Meulens. Al jarenlang het vaste gezicht van het jeugdjournaal. Dat was ook een aantal jaar geleden de mol in het gelijknamige programma. Daar komen we over te praten. Over een uurtje een gast uit de sportwereld. Dat is Thomas Bos, voormalig lange baanschaatser. TV-Russen Centrum vergouwen is er natuurlijk met Kassie Kijkeron waarover... Als er iets is dat goed werkt bij de tv-kijker, dan zijn het wel metamorfoses. Soms gaat het om een nieuwe haarkroep, of een nieuwe inrichting, of een nieuwe tuin. En soms zien we zelfs hele persoonlijkheden transformeren. Daarover straks in Kastie kijken. Vliegende kip, Jules van der Wart. Natuurlijk op pad, Jules, waar ben jij? Ik ben in Gorkum bij de Nationale Stripdagen. Daar heb ik zo meteen een ontmoeting met Rens Blom... de oud-wereldkampioen polsig hoogspringen. Hij vertelde me dat hij helemaal gek is op strips. En ik uh, wil weten waarom. Dus uh, zo meteen Rens Blom. U uh, wordt op de hoogte gehouden van de voetbalwedstrijd... die om half één uh, begint. Roda tegen Feyenoord. En, uh, vragen opmerkingen kunt u als vanouds kwijt op deperstribune.nl... of uh, via Twitter, hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max... Milouska Meulens, goedemiddag. goedemiddag. Daar zit je dan, bij de radio. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Het is een beetje alsof ik voor het eerst... nadat ik een hele le mijn hele leven in een huis heb gewoond... voor het eerst de achtertuin inloop. Want het is vlakbij de redactie van het, het Jeugdjournaal. Is, het is nog geen 20 meter lopen, nee, denk ik. Nee, ik zou ze kunnen zien, hè, vanaf hier. Je kan naar, naar je collega's van het Jeugdjournaal zwaaien... waar het niet dat ik niemand zie... maar ze zijn natuurlijk druk aan het werk. Jullie maken gewoon een journaal vanavond. Ja, ja. ja. Hoe en ben het wordt jij... nog een hele kluif... Er is, nou, er is weinig nieuws en uh, we gaan uh, Noord-Zuid-Korea uitleggen. Dus, nou, wordt weer leuk. Ja, nou leuk. Noord-Zuid-Korea aan de kisten uitleggen. Hoe doe je dat? Het, het leuke is om dat dus begrijpelijk te maken. Hmm. Om gewoon alles, wat het nieuws er ook is, toch begrijpelijk uit te leggen voor kinderen. En uh, ja, ik vind dat echt heel erg nou ja, leuk. Maar zeg je dan, Noord mag je dat zeggen? Noord-Korea is een boze buurman en Zuid-Korea heeft daar last van. Want met, met dat soort zinnetjes uh, ga je ook al stelling nemen natuurlijk. Ja, dat doen we dus niet, want we blijven een journalistiek programma. En we maken een, een nieuwsprogramma voor kinderen en geen kinderprogramma. Dus we proberen ook wel een beetje in toon ja. de kinderen wel uh, serieus te nemen... en ze gewoon te vertellen hoe het is. Ja. Zonder hele ingewikkelde woorden te gebruiken. Maar je moet die kinderen dus uitleggen dat Noord-Korea bezig is met... Uh... Atoomwapens en dat Zuid-Korea daar bang voor is en dat Amerika zelfs bedreigd wordt, dat er op grote afstand ligt. Ja, ik weet niet of we Amerika erbij gaan halen. We gaan wel vertellen hoe het voor de mensen daar is, dus ja. in Zuid-Korea. Um, hoe is de sfeer? We hebben correspondent Marieke de Vries die gaat vertellen hoe het voor kinderen is, mm. wat er op scholen gebeurt. En. Um, zo probeer je het voor kinderen dichter bij huis te halen... zonder het ja. natuurlijk heel afschrikwekkend te gaan vertellen... en misschien wel over de dreiging van een eventuele wereldoorlog ja. te praten. Dat doen we niet. Dus we gaan niet Amerika erbij halen... maar wel vertellen waarom dit nou voor zoveel landen interessant is... Ja. om te volgen wat in twee landen in Azië gebeurt. En kun je dan ook die uh, Milushka Meules, of nog beter gezegd... Uh, Sacha de Boer van Noord-Korea laten zien... hoe die mevrouw op televisie dat soort teksten voorleest... Van die bedrijf. Want daar moet ik altijd aan denken: ik denk stel je, voordat wij één zo'n nieuwslezer hadden, het hele land zou zich doodschrikken. Ja, nee, dat gaat voor kinderen. Te ver om dat ja? er helemaal bij te halen, dat gaan ah. we niet doen. Nee. Okay. Hoe ben je ooit Ik bij... zeg het wel heel, uh, heel ja? hard, maar ondertussen zit ik hier en zijn, de, zijn, collega's zijn bezig? mijn collega's bezig. <laughs> dus misschien vinden zij dat wel hartstikke leuk om dat er wel bij te halen. Nou, het lijkt me zo leuk als je die mevrouw uit Noord-Korea last... laat zien. He, ik, ik noemde dan maar gemakshalve Sacha de Boer. Ik weet ook niet hoe die, hoe die mevrouw heet, of Park of zo, denk ik. Maar die gaat tekeer met die teksten van, uh, van, uh, de, van de leiding natuurlijk. En dan zeg ik, ja, zo, zo zouden wij het in Nederland niet doen... Wij nee. Zeggen het op deze lijkt me hartstikke leuk uh, contrast. Nou ja, wie weet, wie weet. Ja, nou goed, ik werk niet bij het Jeugdjournaal. Nooit gewerkt, dokter. Hoe ben jij er terecht gekomen? Ja, dat is echt wel weer een eeuwigheid geleden. Is volgens mij ja, ook een hoe eeuwigheid lang is... geleden. Nee, toch niet zo lang? Jawel, want uh, in oktober 2000 oh, kwam ik ja, hier. Uh, op de redactie. En uh, toen ging ik weg bij Zembla. En ik weet nog dat de eindredacteur van uh, Zembla, Mirjam Bartelsman, uh, die. Uh, die zei tegen mij, je wordt toch niet een van die dinosaurussen van het uh, journaal, hè? En ik zei, nee, joh, je kent me toch. Want ik was tot dan toe een, een vlierenfluiter en een vladderaar. En ik hupte van redactie naar redactie. Altijd op zoek naar iets nieuws. En um, weer nieuwe experiment, experimenten en dingen om te leren. En ik dacht, van, nou, zo gaat het ook bij het Jouw Journaal. En dat is inmiddels dertien jaar geleden, ja. Ja, maar soms gaan die dingen gewoon ongemerkt als je het nou naar je zin hebt. Toch? Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. En het is zo gevarieerd. Dat maakt het jeugdjournaal zo leuk. Mm. Omdat we uh, allemaal journalisten zijn op de redactie. Maar ook allemaal alles doen. Dus de presentatoren die zijn ook verslaggevers. En uh, die uh, lopen ook uh, te sjouwen met uh, de, het statief. En uh, die staan ook met hun uh, voet in de modder. Als er een uh, verslag te maken valt over hoogwater. Weet je, mm. we gaan overal naartoe. En we schrijven zelf onze teksten en... Het is niet alleen maar binnenkomen en een uurtje of tien minuten het Jeugdjournaal presenteren. Nee, waar zijn de teksten en uh, waar, waar is de camera? En dat doe ik even. Nee. Ik, ik weet niet of ik dat dan dertien jaar volgehouden nee. had. Maar dit is heel erg leuk, juist vanwege de variatie. Kende je jij het Jeugdjournaal als kijker? Ja, natuurlijk. Wie kent het Jeugdjournaal niet? Het Jeugdjournaal is een instituut. Maar ik, ik ken het niet als Kijken wel, met Ach, de kinderen. Kom. met de kinderen. Ja. Nee, maar ik vroeg me af, naar wie keek jij dan? Marga van Praag of uh, Leonie Jansen? Wie waren dat dan? Nou, ik heb, ik heb het juist nou echt heel lang gekeken. Ook als student nog. Maar ik ben natuurlijk best wel laat in Nederland gekomen. Wat jij komt uit? Curaçao. Ja. Je hebt ook de Curaçao. gezonde uh, Curaçaose, caribische kleur. <laughs> <laughs> ja, dat de luisteraar gezicht heeft bij Ik je. was gisteren ergens in Nijmegen. En uh, ik stond ervan te kijken. Ik hoorde iemand uh, papje mens praten. En ik keek om op zoek naar iemand met die kleur die jij ja. uh, nu uh, gezond en Caribisch uh, ja. noemt. En uh, het was een witte man. Dus ik zag eerst niet eens wie er aan het praten nee. was. Omdat ik niet, hè, ik snapte het niet, ik kon het niet plaatsen. Maar het was een uh, helemaal witte man, witte man met jouw gezonde kleur. Uh, nou, papiament. Maar ik spreek geen papiament. Maar Vloeien jij wel dus. Hij. Jij ja, wel? ja, ja, ja. ja. ja. Um, we moeten even naar jouw uh, uh, overzicht. Want je zegt ja, 13 jaar, het is wel lang. Het was niet de bedoeling. Althans, als ik uh, mevrouw Bartelsman van Zembla het had gevlogen. omgevlogen. Zo gaat dat. Ja, het is nog veel erger. 40 jaar kan ook omvliegen. Luister even, een Minuska. Dit uh, vonden wij in het archief van Beeld en Geluid. NOS Jeugdjournaal. Hans en ik krijgen Milouska Meulens als nieuwe collega. Ze presenteert morgen voor het eerst, maar hier is ze alvast even. Hoi. Hoi. Vanaf morgen ben ik het dus, dan weet je dat vast. En ik vind het heel erg spannend. Ik hoop dat je dan weer kijkt, want dan kan je steun goed gebruiken. Tot morgen. Doei. Schoolkinderen in Veendam bezorgd over branden. Familie teruggevonden van kinderen in Haiti. En verhuizing door de lucht voor schapen in Australië. Ja, de twee kandidaten en Milouska, hoe staan ze ervoor? Wie is het populairst volgens jou? Ja, Obama is op dit moment het populairst. Hij ligt voor. Maar McCain haalt hem de laatste dagen wel in. En toch hoor ik vooral, zeker hier in Washington waar ik ben, heel veel mensen zeggen dat ze op Obama gaan stemmen. Wie is hier de mol? <lacht> Sorry! Sorry! <lacht> is oh. nee. echt, echt zo leuk. Wat ben ik slecht. Nou, dat, uh, dat is 13 leuk. jaar. Ja. Het begin, de presidentsverkiezingen in Amerika. Uh, je ontmaskering als de mol trouwens. Daar komen wij straks nog wel over te praten natuurlijk. Inmiddels ook alweer zes jaar geleden. Ook al. Maar... Ja, uh, ik hoorde jou uh, net zeggen, uh, kinderen in Haiti en zo... Uh, na, na die vreselijke aardbeving, daar, dat zijn afschuwelijke beelden. Wat, waar ligt de grens voor, voor het Jeugdjournaal? Wat laat je wel, wat laat je niet zien? Ja, nou ja, weet je, we hebben wat onderwerpen betreft geen grens. Ik zei het net al, we zijn een nieuwsprogramma voor kinderen. Dus als het nieuws is en uh, we vinden het uh, belangrijk genoeg om het te vertellen... dan uh, gaan we daar uit te leggen. Maar het is ook de manier waarop... en uh, ik denk dat je alles kan vertellen, ook voor kinderen... En dat je alleen maar moet oppassen met wat laat je zien. En dat wat je laat niet... je niet zien? Ja, nou ja, als je het hebt over die aardbeving in Haiti... dan ga je niet uh, iemand die uh, zijn laatste ademtocht aan het uitblazen is... en uh, verpletterd is door stenen en met al het bloed. En dat laat je niet zien. Waarom niet? Omdat je daarmee uh, de aandacht afleidt van de inhoud... We gaan naar het nieuws van nu. Wat, uh, wat is jouw moment van deze week? Ja, er zijn heel veel momenten geweest deze week. En uh, ik zou voor alles kunnen noemen, maar ik was vooral gefascineerd door het nieuws van uh, Michael Bogert met zijn bekentenis. En uh, ik was gefascineerd omdat het, ja, als je zo lang, tien jaar lang met zo'n groot geheim rondloopt, ik dacht meteen, wat moet dat met die man gedaan hebben? We hebben even opgezocht hoe het jeugdjournaal nou klonk... naar aanleiding van de bekentenis van Michael Bogert. Na jaren liegen heeft wielrenner Michael Bogert het nu toegegeven. Hij heeft verboden middelen gebruikt om sneller te kunnen fietsen. En dat is belangrijk sportnieuws. Bogert is een van de bekendste Nederlandse wielrenners ooit. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Maar wat is doping nu precies? Met doping worden middelen bedoeld waar een sporter meer energie van krijgt. Ja. Zo doe je dat dus? Ja, ja. Ik heb die ochtend uh, presenteerde ik het ochtendjournaal want we hebben uh, alweer een paar jaar. S ochtends ook een uitzending. En uh, ik werd om vijf uur wakker en ik wist meteen van, oké, okay, wow. dat gaan we dus vertellen. Ja, maar ja, hoe, hoeveel zin gebruik je om zo'n ingewikkeld probleem uh, als een bekentenis van Michael Bogert met alle nuances die daar over weer van zijn kant in zitten neer te zetten? Ja, hoeveel zinnen? Je vertelt gewoon het, het nieuws, ga je gewoon helemaal uitkleden. Je vertelt gewoon de kern van de zaak en uh, de nuances, als die helpen om het begrip ja. of uh, het bericht begrijpelijker te maken. Maar Dan zou noemen... je die er kunnen overwegen, ja. maar meestal maken die het alleen maar moeilijker te Maar je noemt begrijpen. expliciet het woord, in de eerste zin het woord liegen. Ja, da hij heeft er gelogen. Nou ja, ik neem aan dat je daar ook met elkaar nog even over praat. Mogen, kunnen wij zo zeggen, Michael Bogert, liegt? Nou ja, als je een fragment hebt, en die waren er genoeg, hm? waarin hij zegt, dat heb ik nooit gedaan, never ever niet. Hm? En vervolgens heb je een fragment waarin hij zegt, ja, dat heb ik gedaan. Dan heeft hij eerder gelogen. Ja. En we kijken altijd heel erg uit dat het niet onze eigen mening is. Precies. En onze eigen invulling van het nieuws. Want uh, ja, je wilt niet jouw kleur eraan meegeven. Je wil gewoon vertellen wat er is gebeurd. Maar als het zo duidelijk is, dan valt het niet zo heel mooi over te praten. Het is nee. gewoon wat het is. Hij heeft gelogen. Milouska, uh, we praten straks uh, verder. En als u vragen hebt uh, aan de presentatrice verslaggever van het Jeugdjournaal... stel ze gerust, de perstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. De Perstribune. Een paar zaken die opvielen in de wereld van de media. Uh, die zijn allemaal bezig, die media met uh, oranje sferen. De applicatie van de koningin is aanstaande. De inhuldiging van Willem Alexander daarbij natuurlijk. Hij wordt koning. Het Republikeins Genootschap maakte bekend dat mensen met witte kleding aan kunnen protesteren op 30 april tegen de monarchie. De gemeente Amsterdam. Ondertussen heeft de NOS gevraagd of de omroep ook nog een, uh, een geldelijke bijdrage kan leveren aan de kosten van de inhuldiging. Verder wordt er ook druk gewerkt aan een officieel koningslied... terwijl RTL Boulevard als alternatief een speciaal lied laat maken... om de aftredende koningin te bedanken. Beatrix, bedankt. Voor kinderen zijn er koningspelen op 26 april. Het comité hield zijn toelichting speciaal voor de kinderen van basisschool... het startpunt in de Haagse Schilderswijk. En Richard Krajcek had meteen goed nieuws voor ze. Uh, elke school uh, die, uh, die meedoet... Die krijgt van ons een feestpakket. En die kan die school uh, extra, die dag extra leuk aankleden. Dus we uh, kijken of die zin zit. Maar slingers, vlaggen. Gewoon echt een mooi feestje van maken. Miluska ligt bij het al een draaiboek uh, uh, klaar voor die... Uh dagen in april, eind april? Nee, dat laten we natuurlijk lekker zo lang mogelijk liggen... totdat we zo kort mogelijk van tevoren dat gaan invullen. Nee, we zijn er natuurlijk al wel over aan het, uh, aan het praten... maar er is nog geen draaienboek. We zijn ja. gewoon uh, bezig met inventariseren hoe we dat gaan aanpakken... en wat we met koningspelen gaan doen. Ik geef het die scholen trouwens te doen, zeg. Om op zo'n korte termijn dat uh, Valt niet mee hè? te organiseren. Nou ja, naast alle sportdagen die al gepland stonden... en kamp en het uh, afscheid van uh, groep 8 al die dingen meer, en dan komt dit komt nog dit bij. bij? Ja. Niet alleen de politie heeft fouten gemaakt tijdens de rellen in Haren... ook de media moeten in de spiegel kijken... als het gaat om hun berichtgeving over Project X... concludeert de commissie Cohen deze week. Het is dus vooral kritiek op de nieuwsverslaggevers. Die zouden zich bewuster moeten zijn welk nieuws ze publiceren... als dat afkomstig is uit sociale media. Cohen doet een beroep op journalisten om er beter over na te denken... in een tijd waarin gemakkelijk media-hypes ontstaan. Milouska, eh, is dat ook een, een onderwerp bij het Jeugdjournaal? Dat je denkt van ja, hoe, want die kids van jullie, die kijkers... die zijn voluit bezig met die sociale media. Is dat een onderwerp? We kijken gewoon steeds van nou, wat is het nieuws en uh, wanneer gaan we het brengen. Het hangt er ook heel erg vanaf uh, wat het is. Haar hebben we natuurlijk echt uitgebreid ja. gedaan. Dat was heel groot nieuws, los van of er veel kinderen op Facebook zitten. Uh, maar ja, als er iets met Twitter gebeurt is het minder snel ja. iets waar we... Hè? Het is niet, geen automatisme ik. in ieder nee, geval. Dat begrijp ik. Het hangt er vanaf hoeveel kinderen ervan uh, meekrijgen. Uh, Roda Feyenoord is begonnen. Eerste minuut is een spannende minuut, Frank Vilaert. Ja, want er gebeurt altijd wat, ook in deze wedstrijd in Rotterdam. In de eerste minuut scoorde Pelle. En uh, sinds de winterstop, Rode JC, iedere thuiswedstrijd gescoord... in de eerste minuut. Maar ja, we hebben eerst de 34 seconden er al op zitten. En we zijn bij een doeltrap voor Rode JC... Waar Proes uh, in het doel staat. In plaats van Courto die daar uh, gepland stond. Maar uh, die schijnt last te hebben uh, ge gekregen van zijn rug. Door zijn rug te zijn gegaan. En vandaar dus dat hij uh, nu niet kan keepen. En Proes daar staat. De eerste minuut bijna voorbij wel. Balbezit voor uh, Rodi EC Montaigne die de bal naar voren roeit. In de richting van de man die de meeste van die ene minuut goals heeft gemaakt. Malky. Bal gaat over hem heen. Nog maar een keer de bal naar voren roeien. Nu gaat de Mouche erachteraan. Die maakte vorige week in de eerste minuut tegen Groningen. En uh, dat was een hele mooie trouwens. Maar nu komt hij er ook niet aan. Want de vrij is degene die de bal terugspeelt op Mulder. Roda oh, zet wel meteen Feyenoord onder druk. Dat is in ieder geval een aardig begin. Maar die goal in de eerste minuut ja, die komt er vandaag dus niet. Nog wat media nieuwtjes. Het was een week waarin veel abdicaties bekend werden. Zo kwam Umberto Tan met het nieuws dat hij stopt als presentator van het ochtendprogramma bij BNR. Volgens BNR-hoofdredacteur Sjors Freulich is het journalistieke werk van Tan... niet te combineren met het meewerken aan een nieuwe reclamecampagne... waar Tan zich recent aan heeft verbonden. Woensdag maakte de u Polak bekend te stoppen met Met het oog op morgen... En het houdt maar niet op. Dinsdag werd bekend dat journaallezer Sascha de Boer... na 17 jaar stopt bij het nws Journaal. Ze kiest voor een carrière in de fotografie. Ja, weet je, ik ben ik eigenlijk nooit in de wieg gelegd voor nieuwslezer. Uh, ik ik ben altijd fotograaf geweest en ging het nieuwslezen erbij doen. En uh, heb het wel altijd heel leuk en interessant gevonden. En ik vind ook dat nieuwslezen een vak is. Maar het is nu tijd voor niet meer dagelijkse deadlines. Zij trekt de streep, uh, Miluska Mullis... Uh, is het nu zo dat alle vrouwen die eh, op haar vakgebied bij de NOS opereren onrustig worden, inclusief jij? <laughs> Omdat we op Sacha's nou, plek willen gaan zitten. Natuurlijk, dat, nou, dat is ik toch weet niet, Ik kan niks zeggen over alle andere vrouwen. Nee, ik, word jezelf. Niet, ik word niet onrustig. Nee? nee. Zou je het willen? Nou, ik heb wel eens um, uh, de dagjournaals bij het grote mensenjournaal, zoals wij dat noemen. Uh, gepresenteerd. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. Het is gewoon weer eens wat anders. Maar zoals uh, wij alles... bij het Jenoordjournaal zelf kunnen doen... en dan bedoel ik dus zelf op pad gaan... zelf teksten schrijven... en gewoon echt het volledige journalistieke veld uh, beslaan... dat gaat niet bij, uh, bij 8 uur. Dat is een heel ander programma. En de functie van Nieuwslezer bij 8 uur... is ook een heel andere functie. Ik weet niet... Uh, ik weet niet of ik terug zou gaan terug die stap terug zou maken. Ja. Voor nou ja, mij zou het een stap terug zijn. Weet je, het zijn. is een inhoudelijke stap terug uh, en aan de andere kant, laten we zeggen in status op je vakgebied een stap vooruit. Ik weet het niet hoor. Ik ben nou, uh, acht als, uur als ja als ja. Acht uur journaal. weet je wel uh, hoe het is om het journaal te presenteren. Geen idee. Nee. Nou, ik, het journaal heeft een hele hoge waardering en als presentator. Tuurlijk. Dat geeft enorm af en ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En uh, die waardering merk ik op straat ook bij volwassenen, bij ouderen en bij kinderen. Wij wachten de ontwikkeling af. Wie uh, ook weggaat is SBS topvrouw, sterker nog, is al weg, Georgette Sliek. De directeur die anderhalf jaar geleden was aangetrokken... om de slecht presterende zender SBS 6 uit het slop te trekken... is er niet in geslaagd die ambitie waar te maken. En de grote vraag is wie dat dan wel kan doen. Fonds van Westerlo. Ik mag zeggen Godvader van SBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie zou het moeten doen, denkt u? Ja, dat is niet makkelijk. Ik, ik, denk, ik denk je wel een profiel kan geven. Je moet, ik denk je moet naar iemand zoeken die een brede omroepervaring heeft. liefst ook wel een beetje commerciële ervaring. En, uh, ik, ik, ik zou, ik, als ik dan toch maar een naam moet noemen, zou ik zo denken aan iemand die daar helemaal zou voldoen. Is Paul Reumer. Maar ja, die zit natuurlijk bij de NTR tegenwoordig als baas. Maar dat nou iemand die, die commerc grote commerciële ervaring heeft, hmm. die, uh, die ook gezag uitstraalt. Dus dat zou ik wel iemand vinden die, uh, die ik zou voordragen als ik ja. iets over het vertel had. Nou, Ik vroeg me wel af, uh, nu, nu moet er een nieuwe directeur komen, uh, helpt het om een directeur weg te sturen als het zo slecht gaat? Ik bedoel, ik, ik begrijp dat je een kop van Jut zoekt, maar is dat ook de werkelijke dader van alle malheur? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Uh, wie, wie nou, ja, als je nou voor schuld vraagt, die dingen groeien natuurlijk ook zo. Maar ik denk wel, eh, ik heb dat ook wel door anderen horen zeggen en gelezen... ik denk wel dat er een soort W-fout is gemaakt. Ik denk dat, dat het, het zijn natuurlijk twee aandeelhouders... de ene is Sanoma, de grootste uitgever van Nederland... de andere is eh, de talpa van John de Mol. En eh, ik denk dat, het, dat wat ze nu hebben besloten... om in ieder geval tijdig daar iemand, tijdelijk iemand van Sanoma neer te zetten... wat meer evenwicht in het bestuur brengt. Omdat je daarvoor natuurlijk gewoon... En uh, toevallig mijn zoon, die daar programmadirecteur is, die uit de Talpastal komt. Eigenlijk RTL, want het laatste wat hij gedaan heeft was RTL en niet Talpa. Hij heeft de RTL 5 helemaal op de kaart gezet in de tijd. Maar het, uh, het, het, het, het, het Georgette Slik kwam natuurlijk ook uit uh, de Talpastal, waar ze wel overigens maar heel kort gezeten heeft. Mm. Maar ze is natuurlijk wel voorgedragen. Dat was helder door uh, John de Mol zelf. En dan krijg je onevenwichtigheid in het geheel. Ja, maar goed. Uh, uh, proef ik toch in uw woorden dat u zegt, er moet iemand van buiten zijn uh, die, die uiteindelijk die kaart dan uh, gaat trekken? Ja, lukken. dat lijkt me wel helder. Ja. Ik denk dat er iemand van buiten moet komen die daar algemeen directeur wordt. En ik denk dat ze dan uh, zo snel mogelijk uh, afspraken dat, uh, laat like ik zeggen, de man, die de aandeelhouder die meer in het uh, inhoud zit... Uh, eigenlijk de, de grootste invloed op de programmering heeft en de algemeen directeur het nakijken heeft. Ik denk dat dat echt in balans weer moet komen. Een algemeen directeur moet zich natuurlijk kunnen bemoeien met inhoud. Ik uh, ik heb jarenlang SBS gedaan, ja. natuurlijk ook zo naar RTL. En, en ja, dan zit er toch iemand die natuurlijk niet dagelijks de programmadirecteur is. Want dat was ik bij geen van beide zenderblokken. Ik was de algemeen directeur. Maar zonder al te onbescheiden te zijn. Ik had natuurlijk wel een klein beetje verstand van programmering inmiddels. Ja. Dus ik kon wel ik ook weer, ja. weer werk geven aan de programmadirectie. Ik zou zeggen, probeer het nog één keer. Ik ben 67. Nou ja, de, de, bloei, van nee. het, de bloei van het nee. onderroepleven. Brede ervaring. Ja, dat is wel waar. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb die dingen nu allemaal gedaan. en het is ook Ik moet ook eerlijk zeggen, het is niet altijd hopeloos. Kijk, de SBS is natuurlijk helemaal uitgekleed in de tijd... door de vorige aandeelhouder die het wilde verkopen. Die heeft gewoon echt een hele lange tijd niet meer geïnvesteerd... om de cijfers mooi op te poetsen. Nou, dat is dan voor heel veel en eigenlijk veel te veel geld. Dat zegt Saneman nu zelf. Voor te veel geld gekocht. Ja, dan duurt het heel lang voordat je het voor elkaar krijgt. Moet je ook een beetje geluk hebben... En het pendulum van de omroep, ik heb het hier in mijn kantoor uh, hangen... en ik kijk er nu op dit moment ook naar. In 1998 had de Volkskrant een enorme grote en een prachtige spotprent... waar het schip RTL 4 bijna ten onder ging. Je ziet Bert van de Veer ik zie je hangen ja. in, de, in, de, in de mast. En, dat, de, en dan zie je boven de, de, de jonge lui, daar was ik er dan ook eentje van... ten aanval, zie je dan. Uh, ja, dat pendulum zwaait mm. natuurlijk toch vaak heen en weer. Ik, ik, toen ik uh, de baas werd van RTL... Toen de, leed de RTL 15 miljoen verlies jaar op jaar. Ja. En de Luxemburgs hebben echt toen, ik ja. ben echt serieus, overwogen om eens maar mee te stoppen in Nederland. Ze dus kregen het gewoon niet, niet goed. En nu is het een goudmijn op het ogenblik. Ja. Nou ja, we, we wachten de ontwikkeling af. We dus zeggen wie het gaat worden. Ja, dat is eigenlijk wel een journalistieke dooddoener. We wachten af. Het wordt vervolgd. Nou ja, we zien wat verder. Dat nu het nu ja. voorlopig Fin ja. komt. En die hebben zenders in, in, in Finland. Dus die zal er wel hopelijk ja. een beetje verstand van hebben. En dan zullen ze toch moeten gaan zoeken... SBS is natuurlijk een puur hmm. Nederlands bedrijf. Ze zullen Sprechend. toch moeten gaan zoeken naar een Nederlander... een vrouw of een man die dat gaat leiden. Okay. En die loopt rond op dit moment, geoverd. Maar, maar ik, ben, waar? ik ben benieuwd. Bedankt. Ik ook. Bedankt. van Tot een andere keer. SBS in zwaar weer, Miluska. Uh, volg jij dat soort zenders? Uh, kijk jij daarnaar? Ben jij een liefhebber van tv? We stellen een heleboel vragen nu, dus, maar... Ja, ja, ik zal wel op die laatste antwoord geven. Die is Pardon. voor mij wat makkelijker te beantwoorden. Ik um, hou wel van televisie kijken, maar ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan zou moet, moeten halen. Dus ik ben al blij als ik uh, het Jeugdjournaal en het journaal gezien heb. En af en toe iets anders meekrijg. De Mol volg ik oh ja. altijd. Daar maak ik tijd voor of ik uh, kijk later terug hè, op, uh, op mijn uh, uh, computertje. Maar uh, ik zou heel veel meer willen zien. Maar al die mensen die altijd alles maar gezien hebben, ik weet niet waar ze de tijd vandaan halen. Onze vliegende kip uh, is ook weer aan het werk natuurlijk. Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Ja, ik ben op de Nationale Stripdagen in Gorkum. En daar ben ik met Rens Blom, de Polsse hoogspringer. Die stopte, maar nu ook weer doorgaat. Uh, trainer is en van alles. Maar eigenlijk is het tweede passie naast het Polsse hoogspringen. ...is zijn strips. Hoe komt dat, Wens? komt dat ik dat al sinds kleinkind met de paplepel heb uh, ingegeven gekregen door mijn uh, vader. En waar was hij gek van? Een hij was helemaal gek van uh, Buck Danny met name. Buck Danny is uh, ook een van mijn favoriete strips geworden natuurlijk... En uh, hij, had, hij had eigenlijk alle klassieke strips van uh, Lucky Luke tot uh, Robbedoes en dat soort dingen allemaal. Dat heeft hij allemaal verzameld. En die verzameling heb ik overgenomen en helemaal uitgebreid. Ja, wanneer kwam jij in aanraking? Was je vier, vijf? Kon je lezen? Of ging je plaatjes kijken? Ik weet nog heel goed dat mijn moeder uh, die stripboeken van mijn vader iets te vroeg aan ons heeft gegeven. Dat we ze ook kapot maakten. En daar was hij echt heel erg uh, stuk van. Maar uh, uiteindelijk, uh, ik denk ja... Yeah. Zolang ik plaatjes kon kijken, ging ik al uh, met strips aan de gang. Het achtergrond wat je, geluid, uh, wat je nu wordt, is een virtuele. Je kunt met strips tegenwoordig alles uh, ook doen. En dit is ook het mooie. Je bent hier op die dagen. Ben je wel eens vaker hier geweest in Gorcom? Ik ben één keer hier geweest. Uh, ik vind het heel leuk om daar één keer per jaar naar een stripbeurs te gaan. Vorig jaar was ik in uh, Gent. En uh, dit jaar wilde ik eigenlijk naar Valkenswaard een keer gaan. Een keer, uh, overal een keer ergens anders kijken. Het leukste vind ik... Uh, op Rommelmarkt of op dit soort beurzen, gewoon door alle oude strips te, te pluizen... om te kijken dat ik er boekjes tegenkom die ik nog niet heb... of die ik leuk vind en die je voor een prikje kunt kopen. Hoeveel strips heb je? Ik weet het niet precies, maar ik schat rond de vijf, zesduizend. En waar liggen die? Die staan in drie grote boekenkasten. Mooi uh, gesorteerd uh, naar uh, uitgeverij en uh, schrijver, serie, reeks, alles. Ja, dan zie je hier dat er ook veilingen zijn... Uh... Ja, voor je katholikie kun je ook bieden. 2000 euro eh, kost een mooie strip, een bijzondere. Heb jij ook zoiets? Ik heb er een aantal, ja, maar ik zou ze niet, niet meer kopen... omdat ik het leuk vind om een verzameling compleet te hebben. Ik vind het leuk als het de eerste druk is, maar als het niet is het ook niet erg. Uh, maar ik heb wel een aantal strips die echt heel veel geld waard zijn, ja. We zijn zo meteen op, op zoek naar nieuwe strips, hè, want dat wil je doen. Hè. Dus gaan we even tussen al die uh, boekendozen kijken en, en kijken wat er allemaal ligt. Dat doen we in een tweede uur, dus... Uh... Tot zometeen. Oké, okay, tot zo. Jules van der Wart in gesprek met Rens Blom... onze nationale trots op het gebied van Polstok Hoogspringen. Minushka Meulens, het jeugdjournaal organiseert uh, al een paar jaar... een verkiezing voor jong presentatietalent. Ja, waar, waar dit komt... jaar voor de derde keer. Ja, wat was de gedachte daarbij? Nou, uh, juist als je ergens komt, kinderen willen niets liever dan een keer het nou presenteren. En we krijgen ook wel mails en uh, op scholen word je erop aangesproken van ja, mag ik ook een keertje. En uh, er zijn heel veel kinderen die het heel goed kunnen. Nou ja, onze twee winnaars van de vorige twee edities, uh, die bewijzen dat. En uh, wij wilden, toen we 30 jaar bestonden, een keer dat... Organiseren. en Het was gewoon een, een uitprobeersel. En het leek ons wel leuk en dat is zo goed gegaan. Het was gewoon een heel groot succes. Dus daarom hebben we dat uh, vastgehouden en het is een mooie traditie. Vorig jaar presenteerde je samen met de winnaar Jasper Leegwater. Ja. En uh, is, hier is een fragmentje uit die uitzending. Dit is het jeugdfinaal van zaterdag 2 juni. En die gaan wij presenteren. Jasper, donderdag won je onze presentatiewedstrijd en nu sta je alweer hier. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Laten we beginnen. Oké okay dan. Ja. De vroegere president van Egypte, Mubarak, moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft te maken met de protesten van vorig jaar in zijn land. Bij die protesten kwamen veel mensen om het leven. Jasper, Jasper Leegwater, goedemiddag. Hele goedemiddag. Hallo Jasper. Hey zo, jullie kennen elkaar nog. Uh, we, wat Jasper, wat waren de reacties op de uitzending toen? Uh, nou ja, kijk, ik, ik had heel veel leuke reacties natuurlijk... maar je krijgt ook, uh, ook wel eens nare reacties. Maar ja, daar doe je niks aan. Nou ja, zeg, heb jij nare reacties gehad? Noem er eens een. Nou ja, uh, noemen uh, wat een kutstem of zo. Dat soort dingen kwamen wel voorbij, maar oh. ja, niks van aantrekken. Oh, maar jij hebt op Twitter zitten kijken zeker? Naar de ja, uitzending? Ja, dus altijd. Ja, maar ik zei het <tie> toch nog tegen je. Niet op Twitter gaan zitten kijken, joh. Nee, ik weet het. Ja, toch gedaan, Jasper. Ja, dat is, maar je, je lijdt er niet onder. Je vindt het niet erg. Nee, dat uh, maakt me niet zo veel uit. Nee, Lekker maar... van je af laten glijden. Ja, Ho daarom. Hoe is, het, uh, hoe is het met je, behalve met die reacties, na die uitzending uh, gegaan? Ben je, ben je nu bekend geworden? Ben je beroemd? Dat wil ik niet zeggen, maar uh, ja, toch nog een paar interviews gehad in het uh, AD en dat soort dingen. En uh, ja, wel heel erg leuk. Uh, veel leuke reacties, gelukkig ook. En uh, ja, ik heb eigenlijk nog wel heel erg veel zin om nog een keer uh, iets te gaan doen. Maar ja, dan uh, moet er maar net iemand zijn die daar zin in heeft, natuurlijk. Uh, van de publieke omroep. Hoe oud ben je, Jasper? Ik ben uh, 13 jaar. Nou, goed hè? Dat komt eraan. Ja. Kon... ja, maar je zit toch in de jury dit jaar om een uh, opvolger voor jou te kiezen? Ja, dat klopt. Um, ja, ik uh, zit weer in de jury en uh, dat betekent dat ik uh, mee mag gaan beslissen wie er dit jaar gaat winnen. En uh, daar heb ik eigenlijk heel erg veel zin in. Dus uh, ik ben heel benieuwd of ja. er uh, weer goede talenten tussen zitten. Ja, maar waar let jij op Jasper? Kun je zo'n een ding noemen wat jij belangrijk vindt bij het presenteren van het Jeugdjournaal? Nou, um, Helene, de winnares van uh, de eerste editie... Die um, had mij voornamelijk uitgekozen omdat ik heel erg uitstraling uh, had. En um, ja, ik denk wel dat dat een van de belangrijkste dingen is. En het maakt me ook eigenlijk niet heel veel uit als iemand een zachte G heeft of, of wat dan ook. Dat zou juist heel erg leuk zijn. Iedereen gelijke kansen en toch, ja, je moet natuurlijk wel een beetje talent hebben. Dat is zo. Nou, Jasper, uh, ik zou zeggen, de advertentie is opnieuw geplaatst. Uh, we zien je terug uh, op het Mediapark, neem ik aan, uh, bij de jurering. Ja, bij ja. Uh, Beeld en Geluid ja. is dat weer. En uh, je gaat het samen met CM en uh, Sasje de Boer doen, hè? Ja, ik weet het. Oh, dus een hele kundige ja, jury. Ja. Ja, Maak Sasser ook nog een paar foto's van je en passant? Dan uh, ligt alles weer vast. Heel goed jongen, uh, mooie zondag. Dank dat je er even bij wilde komen. Ja, hetzelfde. Hartstikke bedankt. Goed zo. En ik zie je dan weer, Jasper. Doei, Milouska. Doeg. Ja, het Ja, Milouska, je hoort hem wel zeggen. Ik bedoel, hij, hij, hij is 12, 13 nu. Uh, zegt, ja, je hebt een kutsem. Zo'n jongen wordt dus onder Twitter onder vuur genomen. Hè? Ja. En het lijkt alsof dat langs de koude kleren afgeleid Het kan ook zijn dat dat zo is. Maar je ligt als presentator zeker op televisie onder vuur. Hè? Ja. Merk jij ja, dat? Ja, en ik heb het ook uh, van tevoren tegen hem uh, gezegd... Uh, van hou er rekening mee... Hm. Er zijn heel veel mensen die leuke dingen zeggen wat en zeggen er ze zijn dan, ook wel eens uh, mensen reacties. die reacties. Ja, ja, ja, maar ik lees het gewoon niet meer. Nee? Ik wil leuke dingen wel lezen, maar vervelende dingen. Ik, ik ga er gewoon niet meer op. Nou, ik lees het wel natuurlijk, maar het is nu ook heel anders. Ik weet wat ik kan en. Um, ik lig er niet meer s'nachts wakker van. Is maar Dat gebeurd? is natuurlijk ja Natuurlijk, als je begint en dan ben je onzeker... en je wilt het graag goed doen. en Als mensen dan nare dingen zeggen, dan trek je het je aan. Maar je, gaandeweg kom je erachter dat mensen altijd iets te zeggen hebben. En uh, dat dat varieert van... Uh, oh, ze zat met haar voeten op de bank. Op mijn bank, notabene, In het jeugdjournaal. Mijn jeugdjournaalbank. In de studio. Of uh, hè, wat heeft ze rare kleren aan. En daar tegenover staat... Dat er mensen zijn die heel veel leuke dingen te zeggen hebben. En die gaan dan ook nog eens echt ergens over. En niet over uh, de kleren die ik aan heb. of uh, mijn schoenen op de bank. Maar die beoordelen je dan op je inhoud. En dus als je dat al een tijdje doet. dan kom je erachter dat je die dingen gewoon echt als water van een eentje van je maar af kan dat, laten Dat glijden. moet je wel kunnen. Maar zo iemand als Jasper. Ja, ik heb het ook toen op Twitter ook voor hem opgenomen hoor. Omdat ik het. er was zo'n jonge, weet ik veel, opgeschoten tiener. die. Uh, lullige dingen zei. En uh, daar heb ik hem op aangesproken. Ik heb als een soort regel dat ik niet in discussie ga met mensen op Twitter. Maar toen, dat vond ik zo flauw. Het is ook zo makkelijk scoren. Ja. Hij kwam nu erop terug. Bood hij zijn excuus aan? Ja. Want dat gebeurt vaak. Mensen ja. doen in de opwelling iets. Ja. En hij dan heeft, uh, ja, er is, hij is teruggekomen zin. en het was niet zijn bedoeling. En uh, hij heeft zijn excuus aangeboden. Dus. Ja. Zee, jij, jij hebt televisieervaring opgedaan op Curaçao, hè? Daar, daar, daar stond ja. begonnen voor je. Wat deed je daar? Ja, nou, ik, was, ik had al eerder in Nederland een kinderprogramma gepresenteerd. Ik ga niet zeggen wat, want dan gaan mensen dat natuurlijk googlen en, en op YouTube opzoeken. Dat, dat is toch terug te vinden op je naam. Nou, het moet vast heel schattig zijn om terug te. Nou, ik weet niet of dat in die tijd wat al gedigitaliseerd werd. Maar in hm. ieder geval, dat was een kinderprogramma en toen ging ik naar uh, Curaçao. En daar heb ik samen met een cameraman, Alex Alberto, een. Uh, magazine gemaakt. Een uh, Nederlandstalig magazine. Dat was nieuw. Zo'n soort programma bestond al wel, maar dan uh, in het Papiermens. En uh, wij maakten hem uh, Nederlandstalig voor de vooral de, de grote groep Nederlanders op Curaçao. En dat was heel erg leuk om te doen. Maar we deden het dus met z'n tweeën. En uh, hij uh, deed alles wat technisch was en uh, achter de camera. En. Uh, uh, ...monteren en nou ja, dat soort dingen. En ik deed al het andere. Dus uh, de geïnterviewden opmaken. En uh, zelf uh, in beeld uh, vragen stellen. En uh, het statief versjouwen. En uh, het licht uh, vasthouden. Heel, heel het lampje vasthouden. Ja. en uh, ja, Echt heel veelzijdig inderdaad. En het was heel erg leuk om te doen. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met televisie maken hier. Waar iedereen zijn eigen... Hè, ervaring en, en kunde heeft. Ja, hier, hier zijn het eigenlijk allemaal, allemaal uh, puzzelstukjes... die één geheel maken. Ja. Hè? Dat is wel heel uh, anders. Volg je heel erg de Antillen nog. Houdt het je bezig wat daar gebeurt? Ja, want je komt van ja, Curaçao, hè? ik ben op Curaçao geboren en uh, ik heb familie op Curaçao. En ik uh, ga heel regelmatig. Dus ja, ik volg dat wel. Ja, maar nou wil dat eiland... Ik zag van de week een politicus bij Paul Witteman zitten... van een uh, partij die zegt over tien jaar... Nou, dan moeten we hier echt onafhankelijk zijn. Ja, Zij zag je zag één politicus, zag één nee, politicus dat, bij. Ja, bij nee, maar Witteman, dat is wel ja. een vooraanstaande man. Ja, Ik ben zijn naam nu even kwijt. Ja, het hij is leidt een, uh, Wiels. De, ja, precies. Wiels uh, zag je bij witte man En uh, dat is een provocateur. En hij roept heel ja. hard. En hij heeft de grootste partij op Curaçao. Waar zou het, het eiland moment... erbij gebaat zijn, denk je? Bij onafhankelijkheid op enige termijn? Weet je, wat heel veel mensen vergeten... is dat Curaçao veel langer bij Nederland hoort... dan Limburg. Ja. Bijvoorbeeld. Dat is al. Ja, dat weg. is een band. Ja, het ligt heel ver weg. Maar kennelijk hebben allebei de landen, Curaçao en Nederland, er belang bij. om het zo te houden. Want anders was dat niet al honderden jaren zo gebleven, ja. natuurlijk. Dat als Nederland denken? er geen belang bij zou hebben. of als Curaçao er geen Sprek belang bij zou je hebben. Uit. Dan, uh, je ze uit. dan zou dat. Nee, ik, ik weet niet. Ik vind het echt heel interessant wat ik er persoonlijk van nou, vind. ik zou. omdat jij er wel. Je hebt er wel kijken op. Natuurlijk. Het is een hele kleine groep. Er zijn altijd mensen die roepen van uh, Curaçao moet uh, uit het Koninkrijk. Dat gebeurt daar ja. en het gebeurt hier. Want er zijn hier ook wel politici te nou, vinden die dat willen. Ja, en de PVV hoek zeker. VVD, ja, Bolkensein dus, heeft het ook geroepen. Hè? Dus er, er zijn altijd mensen die ja. dat roepen. En Overal intussen ja. gebeurt het al honderden jaren ja. niet. En het blijft altijd een minderheid. En gelukkig hebben we daar en hier een uh, democratie... Dus uh, zolang uh, 80% van de bevolking uh, vindt dat uh, Curaçao en Nederland bij elkaar horen... en hier uh, misschien ook 80%, ik weet niet hoe het hier zit... maar daar in ieder geval zo'n 80%, ja, ja, waar hebben we het dan nog over? Frank Wilaert, gaan we het daarover hebben over voetbal. Roda tegen Feyenoord, Frank. 22 minuten zijn we onderweg en het is nog 0-0. En je ziet niet zo'n heel groot verschil hoor, tussen de nummer 16, Roda... en de nummer 3, Feyenoord... Op de ranglijst. Hoewel Feyenoord wel meer balbezit heeft. En als het eenmaal in de buurt van de goal van uh, Proes komt. Dan zie je ook wel achterin bij Roda de paniek toenemen. Vooral als Pelle aan de bal komt. Want uh, die houdt die bal zo gemakkelijk bij zich. En die deelt dan ook vrij gemakkelijk uit. Alleen dat uitdelen komt tot nu toe nog steeds niet bij een medespeler uit. Ook uh, Boetius doet dat uh, regelmatig. Wel goed totdat uh, de eindpaas moet komen voor de goal van Roda. Dan lukt het allemaal net niet. Achterin bij Feyenoord staat het allemaal veel rustiger. Maar dat is logisch. Want de achterhoede van Feyenoord staat, bestaat uit uh, Oranje Internationals. Dan wel potentiële Oranje Internationals. En bij Roda is dat bepaald niet het geval. Trouwens, bijna heel Feyenoord bestaat uit Oranje Internationals. Immers niet, Pellen niet en Mulder niet. De rest is, zit allemaal in de voorselectie van Louis van Gaal. Dus dat, is, uh, wel, uh, dat zit wel snor met uh, Feyenoord. Maar vandaag dus nog niet uh, beter dan Roda JC. Althans, niet uitgedrukt. In goals tot nu toe. We zijn een klein half uurtje onderweg. Dan uh, neem ik het heel erg ruim, want dat is. 23 minuten. En uh, Roda houdt Feyenoord voorlopig nog op 0-0. Kassie kijken, metamorfoses. rond ga je gang. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het begon lang geleden allemaal als een lief item in koffietijd. Namelijk de metamorfose. Tegenwoordig hebben ook vele klus- en hulpprogramma's... dit tv-goudhaantje overgenomen. Neem nou bijvoorbeeld het SBS6-succes. Goed verborgen op de zaterdagmiddag. Rob's grote tuinverbouwing. Doe je ogen maar open, alle twee. Oh, oh, oh, oh, oh. Super! Like oh, fit, oh. oh. Zijn we zijn er nog niet eens in de tuin geweest. Nee, nou dat kan Ja, emoties gegarandeerd. Om natuurlijk altijd standaard te eindigen met... Ja, daar komt hij, jongens. De... Champagne, Maar bij RTL 4 gaan er wekelijks hele kratten metamorfose champagne doorheen. Een overzichtje. Op dinsdag ruimt Peter van der Vorst de rotzooi van extreme verzamelaars op... in Mijn Leven in Puin. Dat is echt een totaal ander beeld dan toen we hier vier dagen geleden aankwamen. Dat is leuk, hè? Dit is echt heel anders geworden. Ja, ik ben jullie alle drinken. Ja, nou, kom op jongens, open nog maar een fles. Ja, heel goed. Uh, daarna gaat Irene Moors een buitenlandse ruïne opknappen in Verbouwen zonder Grenzen. Ik heb toch uh, champagne meegemaakt. Zo is het. En, en eigenlijk vind ik dat er gedronken moet worden op het feit dat jullie uh, nieuwe leven toch hier van start gaat. Heel goed. Ja, en dan op woensdag komt Natasja Vroger de boel opknappen in Welcome Home. We zeggen genieten van, kijk er even Super. Ja, dat ja. hey, jongens, mijn glas is leeg. Heel goed. Champagne. En dan op donderdag komt John Williams plamuren en tegels zetten... in Help, mijn man is klusser. Na vijf jaar kamperen in de garage is nu eindelijk het moment gekomen... dat Thea haar nieuwe huis kan bewonderen. Hé, hey, voilà. Ja, dat is gewoon... Het is zo Kortom, de champagne- en metamorfose-inflatie is behoorlijk hoog bij RTL4. En niet alleen een materiële metamorfose maakt een hoop los... Ook het veranderen van iemands uiterlijk staat altijd garant voor kijkers die daar enorm van smullen. Op dat gebied is de tv-kantine de absolute koning onder de metamorfoses. Want ja, of je nou wel of niet van die humor van Carlo Boshart in Irene Moors houdt... aan de griem en pruiken ligt het niet. Gisteren was de allerlaatste aflevering. Hey, heb je die bolle Jan Bosco. Ah, donderslaat, hop, man, <hijen> preut, hop, eiko! En nog indrukwekkender is het als het complete lijf voor het oog van de camera verandert. RTL 4 maakte de afgelopen weken veel los met obese. En hoewel het verschrikkelijk is dat dit blijkbaar voor het oog van de camera moet... indrukwekkende tv is het zeker. Geef er een warm applaus, Lilian. Yeah! En ook indrukwekkend, bij De Wereld Draait Door schoof afgelopen week... Maxime Februari aan voor een gesprek. Geboren als vrouw. Tja, zo'n gast wil elke tv-maker wel in de uitzending. En daar had onze gasten, pardon, gast, dus al rekening mee gehouden. Nu zitten we er ook ja. alweer mee, mee over te praten, omdat dat iedereen daar iets mee moet. En, en dat praten we omdat u een boek geschreven hebt? Ja, heeft. nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb een boek geschreven omdat u met mij wilde praten. Zo, zo is de volgorde. Oké. Okay. <laughs> Ook de metamorfose van iemands persoonlijkheid zorgt altijd voor veel spanning en sensatie. Neem nou Michael Bogert jarenlang de vleesgeworden doping onschuld. Dat is klinklare onzin wat daar staat dat ik aan de machine zou hebben gelegen. Dat is niet zo. Dat, dat is pure onzin, ja. En sinds deze week de grote Epo Boeman. Al vindt hij zichzelf, geloof ik, meer het grote slachtoffer. Ja, ik heb een hele zware periode gehad. Ik heb het heel zwaar gehad. Zeker de druk die, die werd uitgeoefend. De druk die is killing. Ja, Zo'n persoonlijkheidstransformatie zagen we deze week ook bij Wie is de Mol? Want de mol van dit seizoen, Kees Tol... De jongen die door de briljante montage van dit programma... wekenlang was neergezet als de grote sul... ontpopte zich donderdag in de finale opeens als de doorgetrapte Leugenaar. Een heerlijke opdracht voor de mol. Ik mocht naar moord alleen de mijnvlakte op om daar geld te gaan zoeken. En dat heb ik gedaan. Ik wist als natuurlijk precies waar de envelopjes lagen. Mission complete. BNN heeft sinds kort ook een metamorfose-programma. In Golden Oldies transformeert Ruben Nicolai, dames en heren, op hoge leeftijd... om in stoere rockers en rocksters. Ik Ja, maar of je nu je huis laat verbouwen voor het oog van de camera, iemand nieuwe kleren geeft of plotseling de andere kant van iemands karakter ziet, als kijker weet je nooit hoe waarheidsgetrouw zo'n metamorfose nou daadwerkelijk is. Want een camera kan onthullend zijn, maar ook verhullend. Een transformatie wordt namelijk bijna nooit zo heet gegeten als hij aan de kijker wordt opgediend. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Miluska, Miluska Meulus, jij was de mol in 2006. Hoe ja. hou je dat zo lang geheim tussen opname en uitzending? Ja, dat is voor mij was het alleen maar te doen... door het ook meteen voor iedereen geheim te houden. Dus ik heb het aan niemand verteld. En de cameraploegen wisten tot het laatste moment er niks vanaf. En uh, ik heb het in mijn uh, vriendenkring niet verteld. En ik kon of. het alleen maar doen door heel eenzaam... In mijn eentje dat te dragen. En Kees heeft dat heel anders aangepakt. En dat vind ik... Uh, hij was heel dapper. Ik vind het goed hoor. Fijn dat je er was. Aan het werk zou ik zeggen. Voor het Jeugdjournaal vanavond. Straks Thomas Bos, uit ja. lange baanschaatsen. Tot zo dadelijk.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 Kort op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Roda Feyenoord. Moet nu gaan schieten op de voorzet geven? U probeert hem te plaatsen in het wereld. Het flitsen in de pestribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook ajax pex Oh, wat een mooi doelpunt. Utrecht-RKC. Dat is beslist, 8 minuten voortijd. En om half 5. vitesse Met een mooie beweging en dan in het zijnet. En verder wereldbeker schaatsen in Ereveen. De PK Track en hockey in Eindhoven. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1.